Whoa -ha. Whoa -ha. Whoa -ha. Whoa -ha. Joe Jacksons real man was dat vijf minuten voor vijf inmiddels bij deze zondag in Kennemerland met nog een afsluiting van alles wat met het voetbal van de eredivisie. divisie dit weekend te maken heeft Ajax Willem 2 4-0. NAC Vitesse werd 4-0. Twente AZ 3-2. PSV Heerenveen 1-0. En dan de wedstrijden van vandaag. VVV Roda 1-1. Limburgse Derby was dat. Groningen Utrecht 0-0. NEC ADO Den Haag 1-1. RKC Heracles werd 1-1 of uh, 0-1 voor Heracles. En om half vijf begonnen. Die wedstrijd is dus nu bijna een half uur oud. Is Sparta tegen Feyenoord. Daar staat het op dit moment 0-0. Tenminste volgens de lezing hier. Wat ik hier binnen heb gekregen. Dit is ook meteen het einde van deze zondag in Kermeland. Volgende week als het goed is zit hier. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik denk Lena van der Haak. Dan gewoon vanuit de studio. Hier in Zandvoort. En het kan... Kan anders zijn. Ik, uh, misschien dat ik andere mensen dan op het verkeerde been. Uh, de schema's zijn uitgedeeld door mij. Dus, dus die mensen denken nu van wat ik nu roep. Uh, zou meteen uh, Roderick de Veen kunnen zeggen van. Dat uh, uh, kan allemaal niet. Want dan ben ik aan de beurt. Maar uh, dan moeten die jongens maar hun agendas maar eventjes uh, gaan trekken uh, onderling. Komt allemaal wel uh, helemaal uh, oké. Okay. Uh, dit uh, was deze van, uh, van vandaag. 43 jaar ben ik inmiddels geworden. Maar goed, uh, maakt er uh, allemaal niet zoveel uit. Uh, we gaan nog eventjes afsluiten met... The crowded house and the world where I live. Wat mij betreft graag tot een andere keer. Dag.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 Multinationals als Shell en Philips betalen daardoor weinig tot geen vennootschapsbelasting. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit Utrecht in opdracht van het tv-programma Zembla. De Maas in de wet is al 30 jaar bekend, maar nu is uitgerekend hoeveel dit de schatkist kost. 16 miljard per jaar dus. Pieter Lakenman gaat namens de stichting Hypotheekleed schadevergoeding eisen bij de Nederlandse bank. Hij vindt dat de Nederlandse bank als toezichthouder is tekortgeschoten. De centrale bank had al een kleine twee jaar geleden moeten ingrijpen bij DSB... toen volgens, volgens Lakenman al duidelijk was dat DSB op termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht voelt niets voor het alternatieve reddingsplan van de DSB-bank. De stichting vertegenwoordigt de mensen die meer dan 100.000 euro spaargeld bij DSB hebben of een achtergesteld deposito. Het is bang dat spaarders als DSB een doorstart maakt toch nog hun geld weghalen en de bank alsnog omvalt. Het Pakistanse leger meldt dat bij het grondoffensief tegen de Taliban zeker 60 extremisten zijn gedood. Er zijn ook zes militairen omgekomen. De grondaanval begon gisteren en is gericht op Taliban-strijders in Zuid-Waziristan, aan de grens met Afghanistan. Die plegen de laatste tijd in Pakistan veel aanslagen. Epke Zonderland is op het WK-Turnen in Londen zesde geworden in de brugfinale. Jeffrey Wammes werd op zijn onderdeel de sprong achtste en laatste in de finale na een mislukte tweede sprong. Epke Zonderland komt straks nog in actie in de rekstokfinale. De voetbaluitslagen Groningen-Utrecht 0-0. NEC-ADO ook een gelijkspel 1-1. VVV-Roda ook 1-1. En sparta Feyenoord is nog aan de gang. Het weer steeds meer bewolking, in het westen wat motregen. Morgen nog meer bewolking, maar wel vrijwel overal droog. En dat was vandaag een graad of 12. Dit was het.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 ca è Guardare più lontano e in se stessi La luce che rinasce cogliere i riflessi azzurre voglio tutto intorno a me a te musica è danzare volare di tutti i tuoi respiri su di me festa dei tuoi occhi appena mi sarri ancora le voci della strada dove sono nata, mia madre quante volte mi avrà chiamato, era più forte il grido di libertà e sotto e il sole che fulmina i corti, le corse polverone dei bambini che di giocare non aspettono più. Io sento ancora cantare te amen, le middelen en de pioggia sul tetto. Tutto questo verre, questo dolce armeggiare, musica da ricordare. Va dentro di me, fa parte di me. Cammina con.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 Nou, dat is wel heel leuk. En, ja, en hoeveel ja, mensen bestaat de band uit? Drie mensen. Oké, okay. en wat, over wat voor instrumenten? <coughs> uh, gewoon een drummer en een gitarist. Oké. Okay. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een tweede gitarist mij. Maar... Oh, nou, nou uh, maak reclame. Nou, we kunnen <laughs> nog een tweede gitarist. Ja, maar nu natuurlijk geen mensen die heel serieus uh, <laughs> bezig zijn. Het is gewoon meer voor de lol. En uh, ja, dat ja, is voor ons gewoon heel erg leuk om te doen. We uh, doen het gewoon één keer in de in twee weken als het mee zit. Ja, en dan met elkaar gewoon met bruit, bij iemand ook. thuis of, ja, of heb je ja, een studio of iets? Ja. Ja, dat was eerst bij mij boven, maar dat was te veel geluid overlast. Ik Dan kreeg ik klachten van de buren. Ja, dat, dat is nog moeilijk. wel vorig is, dus... Ja, dat wordt al wat lastiger. Ja. Maar bij de buren bij de thuis gaat het prima. Hij zit ja. wel in een fletje, maar hij heeft nu een elektrisch dus dus kan makkelijk afgestemd worden. Op volume. Nou, dat is wel vlachten. mooi. Ja, gelukkig. Ja.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 En uh, ook buttons. En ja, snippards. dat is wel leuk voor. Dat vinden de tieners, kinderen. Ja, oude bepaalde oude doelgroepen. Ja. Heb je bepaalde doelgroepen die hier veel komen? Uh, nou, we zijn eigenlijk gericht op uh, alle doelgroepen, zowel jongen als oud. Dus uh, we hebben natuurlijk de oude muziek voor de wat oudere oudere muziekliefhebber. En uh, ja, kinderen, Cd's, voor de kleintjes. En ook uh, kinderfilms en, en volwassen films volwassenfilms, ja, van alles wat. Dus, ja.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 Nederlands van best verkocht op okay. dit moment. Ja. C C F M So secure. He's not like all them other boys. Is that? In the middle of the bed I'm feeling pretty Damn hard well done by I spent ages giving head Then I remember All the nice things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 Heb je dat nog speciaal gevierd op een bepaalde manier? Ja, we hebben een leuke actie bedacht. We hebben samen met Chirali betrokken. We oh, hebben ijsjes. Ijsjes uitgedeeld, <laughs> inderdaad. Dus mensen die dan elke 10 euro besteding deden en ja. kregen dan een ijsje cadeau. Nou, dat is en wel, dat wel is een leuke actie, ja. ja. Het is wel leuk bedacht, natuurlijk. Het is erg leuk ontvangen. Ja. En dan ben ik misschien in de toekomst nog een keer voor pand. ze weer een jaar lang blijven. Ja, nou, ja. elk jaar. Hè? Ja, dat, dat is wel. een goed idee. Nou, is er iets speciaals wat jij zou kunnen aanraden aan mensen? Um,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 Maar Hij werkt in ieder geval nog ja. en hij dat druk hij genoeg. Ja. Hij is heel actief inderdaad, ja. <laughs> dus daarnaast zeker. kan ja. hij jouw financiën ook wel regelen. Ja, dat hij nog. Zit wel in de goede richting. Ja, precies. I've never been close. I tried to understand that sudden feeling car by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Please.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 Dan hebben we, ja, nou, dat, dat valt wel mee. Want soms kan ja. je daar ook wat van elkaar leren of zo. Hè? Ja, daarom. En dat kan natuurlijk ja. ook weer een, een, een soort van versterking zijn. Ja, dat het een zwaar straat is kunnen met mensen, meerdere. Precies. Kunnen ze prijzen vergelijken. En, ja, dat is toch... Uh, ja, maar echt een cd-zaak verder of dvd heb je hier niet, hè? Nee. nee. Het is toch wel uniek. Ja, ja. daarom. Daar ben ik wel blij om Het Voor zo'n groot dorp. Hè, met ja. zoveel toeristen. Ja, het hoofdseizoen is het natuurlijk toeristen. En ja. na het seizoen is het hier heel stil.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 Die bekende ouwe... En je hebben we wel? Nee, ik bedoel die man van de top 40, van de televisie. Die is nu al 50, 60. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, daar weet ja. ik nog van vroeger. Dan zaten we met een cassetrecourtje bij de radio of de televisie het songfestival op te nemen. Ja, oké. Dat kan je je waarschijnlijk niet meer voorstellen. Maar ik wist niet dat dat nog steeds bestond eigenlijk. sport ja, is kort weer ingevoerd. Apart, ja. En dan merk je ook in de verkoop dat ze de, de top hits allemaal kopen... Ja, vaak hebben ze nog wel zo'n geheugensteuntje nodig of hulpje. En dan pakken ze zo'n blaadje mee als ze een nummer zoeken. Ja, dan verkoop ik het toch wel extra. Ja, wat leuk. Als ze het kunnen vinden, tenminste. Oké.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 Nou, ja, wat leuk. Dus ja. je bent heel krantvriendelijk. Ja, ja dat is wat, ja. Uh, wat ik er heel <laughs> veel belang aan hecht. <laughs> nou, dankjewel voor dat interview. Ja, heel leuk. En uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. dankjewel. Music is my first love, and it will be my last. Slam it! DS.